Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOSO 3. Over een uur gaat het in de Tweede Kamer over Gaza. Het gaat over de vraag of Nederland strengere sancties moet instellen tegen Israël. Vanmorgen zei demissionair minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken al... dat hij morgen in het kabinet nieuwe maatregelen wil bespreken... Wat die inhouden, weten we nog niet, zegt mijn collega Roel in Den Haag. Tot nu toe zei Veldkamp voor de microfoons en de camera's dat Nederland al veel doet. Dat Nederland ook een voortrekker is voor het maken van Europese maatregelen. Achter de schermen horen we ook dat hij wel nieuwe stappen wil gaan zetten. Maar hij vindt de VVD en de BBB ook coalitiegenoten op zijn pad. Zij waren daar tot nu toe uh, niet toe bereid. Dus of en waar Nederland mee komt, dat zien we morgen. Misschien zien we vanmiddag de eerste aanzetten daartoe al in het debat. Nou, het wordt waarschijnlijk een stevig debat. Want de Tweede Kamer is erg verdeeld over maatregelen tegen Israël. Wolven vallen steeds vaker vee aan. Uit nieuwe cijfers blijkt dat er in de eerste helft van dit jaar bijna 500 aanvallen op schapen en ander vee waren. Tegenover 360 aanvallen in dezelfde periode vorig jaar. Heel gek is dat niet. Het aantal wolven in Nederland is in een jaar tijd bijna verdubbeld. Er zijn twee jongens van 17 opgepakt voor de mishandeling van twee zussen in Rotterdam begin april. De zussen werden aangevallen toen ze uit de metro stapten. Een van hen is transvrouw. De politie denkt dat ze daarom zijn aangevallen. En gesprekken met AI-chatbots waarvan je een psychose krijgt. Dit soort AI-psychoses komen steeds vaker voor, zeggen deskundigen zoals de AI-baas van Microsoft... Tony Staring is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Hij en heeft al meerdere van dit soort gevallen gezien. Ik heb uh, meerdere verhalen gehoord van mensen die uh, ofwel al bekend waren met psychose en dan langzaam uh, paranoïd worden, achterdochtig worden uh, en daarin veel interactie treden met een uh, chatbot die vervolgens dat soort ideeën gaat bevestigen. Dus die best wel extreem uh, gaat zeggen van ja, je bent inderdaad uh, onveilig of misschien inderdaad bedreigd. Uh, maar ook verhalen over mensen die nooit eerder psychotisch zijn geweest. Dat zijn mensen die meestal met zware Emotionele problemen aankloppen bij zo'n chatbot. OpenAI zegt dat ze met een nieuwe update proberen om de chatbot minder psychose triggerend te maken. Het weer: een mix van zon en wolken bij 19 tot 24 graden. Morgen veel wolken en een stukje koeler. Het wordt dan een graad of 19. ZFM, verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANBB. Goed nieuws vanaf de A10, de ring van Amsterdam. De Zeeburger tunnels werden helemaal vrij na een ongeluk. Richting het hoorden nog bij een file, ongeveer 30 minuten vanaf Oud-Zuid. En tot zover de ANBB verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw- en gebruikte auto's.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 Ik ah, ah, ah, ah, ah. mezelf was, dat ik alles was wat jij was. Ga je dan nog steeds? En blij dan nog steeds vijf al. Too bad. Uit Zandvoort, ZFM.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 have a good time, me want you on you a slime, me want you shake your behind, I'm in a dancing mood, y'all and I'm feeling good, this is my favorite tune, Who time you dancing choose, gonna make you feel so good what? tonight, y'all, gonna make you feel alright. I came to rock this party, cause I can make you feel alright, sweet boy, rock your body, rock it straight through the night, oh oh, you want this party, oh oh you, oh, you want it now, hey. sweet boy, rock your body, right. Everyone tells you, don't stand a chance No, you look better than them, yes You dress nicer than them, yes Hold me tight, girl, hold me tight What? Watch me The off, try me off Woo! I came to rock at this party Cause I can make you feel alright You are the best girl. You look better. You look better. What? What? What? Show them move What? Show them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 know us who you're afraid of and we're afraid of you too but will we ever talk to you again Hotly. Van dit is ZFM. Met elk café is Fred bekend. Op weg naar huis zijn er wel tien. Bij bar wordt hij herkend? Want hij vertelt graag over wat hij heeft gezien. Dat hij hangt. Heeft gesworven en de grenzen overging met slechts een het pas. Maar hoe meer drank, hoe erger. Zelfs vrede woorden zijn verhalen. Zegt hey Fred, je verveelt mijn vaste klant met je dronken gelul, van jouw verhalen voor de klanten. Iedereen heeft zijn eigen mening en die van jou die tel ik heus wel mee. Maar ik sta hier en hoor acht jouw verhalen die zijn al lang verstreken. Gelooft er nog in strootjes, wie gelooft er nog in mij? En wie durft er nog te dromen? Zand in de ogen, wel rusten jij. Wel rusten jij, wel jij. Wat kun je nog alleen laatste druppel uit kan Wie hoort nog een verhaal op een ver weg is dan?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 Als journalist die wij gevangen, wie gelooft er nog in sprookjes? Wie gelooft er nog in mij? En wie durft er nog te dromen? Zand in de ogen. Wel Het jij Yeah.